Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Israëlische leger gaat door met de verwoesting van Gaza stad. In twee dagen tijd zijn volgens premier Netanyahu 50 flatgebouwen neergehaald. Hij spreekt van terreurtorens, omdat ze zouden zijn gebruikt door Hamas. Netanyahu draagt de inwoners van Gazastad opnieuw op om te vluchten... omdat het echte werk volgens hem nog moet beginnen. De Israëlische regering heeft besloten de hele Gazastrook militair te bezetten. Volgens de VN is meer dan 90 procent van alle woningen en gebouwen... in de Palestijnse enclave deels of volledig verwoest. Het kabinet wil hulp aan illegalen niet meer strafbaar stellen. Dat blijkt uit de aangepaste asielwet die de missionair minister Van Weel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Toen de Kamer besloot dat illegaal verblijf strafbaar moest worden, zou dat ook gelden voor hulp aan illegalen, zoals eten geven. Van Weel heeft de wet daarom nu aangepast. De Turkse politie heeft traangas ingezet om het partijkantoor van de CHP in Istanbul binnen te dringen. Leden hadden het kantoor gebarricadeerd om te voorkomen dat de interim partijvoorzitter... die door de rechter is benoemd, naar binnen zou ko komen. Ze zeggen dat de benoeming bedoeld is om de oppositie verder te verzwakken. De CHP-burgemeester van Istanbul, Imamoglu, zit al maanden vast. Vanaf morgenochtend deelt het Openbaar Ministerie weer digitale dossierstukken met advocaten. Sinds juli was het OM grotendeels losgekoppeld van het internet na een hack...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 Goedenavond, mede Metal Hats. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de 194ste aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma.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 komend van de bekendere namen binnen de internationale metal scene. En de vaste play luisteraar weet natuurlijk al lang dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. Vanavond komend van het horrorpunk getransformeerde gothrock quartet AFI dat op 5 augustus de single Behind the Clock uitbracht. Afkomstig van het onlangs aangekondigde nieuwe twaalfde album Silver Bleeds The Black Sun dat op 3 oktober uitkomt via Run For Cover Records en een nieuwe tijdperk voor de iconische band inleidt. Naast de nieuwe single heeft AFI een videoclip gedeeld... geregisseerd door Gilbert Trego. Over de samenwerking met Trego zei AFI-zanger Davy Havok Gilbert's video heeft de essentie van Behind the Clock perfect weergegeven. Zijn visie en expertise zijn inspirerend. Samenwerken met hem was een voorrecht en een waargenot. Hij is een artiest in de puurste vorm. Over de videoclip van het nummer zei Trego: we wilden dat de video het gevoel zou geven... dat je iets ziet wat je niet zou moeten zien. En dat is ook zo, want zo Schrijft Davy songteksten. Hij uitzicht zo openlijk dat je achter dit gordijn wordt gelaten. Het is een wereld waar de meeste artiesten niet tot in hun diepste wezen in doordringen. En de finse heavy metal band Battle Beast zet hun onstuitbare opmars voort met de release van hun gloednieuwe single en videoclip Here We Are dat op 6 augustus verscheen op alle platforms. Met deze nieuwe single kondigt de band officieel hun lang verwachte zevende studioalbum Steelbound aan dat op 17 oktober uitkomt via Nuclear Blast. Here We Are is de derde single van Steelbound en is een gedurfd onverbloemd anthem van veerkracht en eenheid. Gewapend met donderende ris, krachtige vocalen en aanstekelijke hoeks legt het nummer de vast van het overwinnen van tegenspoed en samen sterk staan. Songwriter Jona Björkruth merkt op... Here we are legt dat moment vast nadat de storm is gaan liggen. Je hebt uitdagingen overwonnen, bent op de proef gesteld... en bent er op de een of andere manier sterker, wijzer en misschien ook wat meer geaard uitgekomen. Het is misschien niet perfect gegaan, maar je hebt het volgehouden. Het nummer is een eerbetoon aan doorzettingsvermogen en veerkracht. Aan rechtop staan zoals je bent, niets meer en niets minder. Here we are van Battle Beast hoor je natuurlijk vanavond bij Play It Loud Brand New. Maandagavond Play it loud Op ZFM Sanfoort Aansluitend hoor je de Oostenrijkse black death metal band Belfagor... die eveneens op 6 augustus een gloednieuwe videoclip heeft uitgebracht... voor de nieuwe single Sanctus Diaboli Confidimus. Dat de eerste release is van de band onder hun onlangs getekende deal... met Raining Phoenix Music. En een eerste glimbeat van het aankomende nieuwe album van de band... de opvolger van The Devils uit 2022. De zanger en gitarist Helmut zegt over het nieuwe nummer... een symbiose van diabolische black... Death Metal, een verheerlijking van de duivel, een hypnotiserend endem van passie, vuur en ijzeren discipline. Het staat voor de absolute vrijheid om je eigen pad te bewandelen, om te heersen binnen je eigen rijk. De single markeert ook het begin van een nieuw hoofdstuk voor de band. Nu ze hun krachten bundelen met Raining Phoenix Music. Over de samenwerking vertelt Helmoet. Het is geweldig om weer met Gerardo Martinez samen te werken. Hij geloofde al vroeg in Belvagor en was degene die ons in 2006 naar Noord-Amerika bracht. Ik kijk uit naar een krachtig nieuw hoofdstuk met RPM. Op 7 augustus verscheen Sacrofairy op the Soul, de nieuwste single van de technische death metal band Revocation. Het nummer is afkomstig van de woeste nieuwe langspeler New Gods, New Masters, die op 26 september uitkomt via Metal Blade Records. Bravifications vijfde plaat voor Metal Blade levert het kwartet aangevoerd door oprichter, zanger, gitarist Dave Davidson. Negen krachtige en onheilspellende nummers met een brute textuele en muzikale betekenis. Davidson zegt over de single en de bijbehorende video. Sarkovagio op de soul gaat over onze verslaving aan technologie, met name onze telefoons. We gebruiken deze apparaten om geïdealiseerde avatars te creëren die we aan de wereld presenteren. Terwijl in werkelijkheid niets ooit zo perfect is als het lijkt. Terwijl we onze ijdelheid blijven voeden, we vagen de grenzen tussen onze identiteit en de valse verhalen die we creëren. Terwijl deze digitale tweelingen langzaam ons leven beginnen over te nemen. De videoclip voor dit nummer bevat het ongelooflijke artwork van Tony Gualadi Brown, die een complete graphic novel maakte als begeleiding voor het nieuwe album. Het artwork voor deze strip is werkelijk fantastisch, dus we wilden onze fans alvast een voorproefje geven voordat het samen met de plaat uitkomt. En dit voorproefje hoor je nu. alleen hier op ZFM Zandvoort. Tweede in het blokje kwam er voor een Grammy-genomineerde de Trivium voorbij, die op 7 augustus met trots de release van hun aanstaande three-track EP Struck Dead hebben aangekondigd. Deze EP verschijnt op 31 oktober via het al lang bestaande label Roadrunner. Hoewel dat slechts drie nummers stelt, is het zoals gebruikelijk bij Trivium een krachtige plaat, dankzij het meestelijke riffs en de vocale vaardigheden in twee stijlen, waarop de band zijn reputatie van bijna drie decennia heeft opgebouwd. Het werd geproduceerd door Trivium en opgenomen met Mark Lewis in de hangar studios van de band in Orlando. De mix en mastering waren in handen van George Wilbur. Tevens deelde de band ook de video voor de eerste single Bury Me With My Screams. Het nummer ging in première tijdens Hiffy's Chaos Hour Show op Sirius XM Liquid Metal. En werd ook live gespeeld tijdens de headline set van de band op het Bloodstock Open Air Festival. En de platina-gecertificeerde hardrockgroep Bad Wolves brengt op 19 september een speciale deluxe editie uit van hun album Die About It. De release van Better Noise Music bevat negen nieuwe nummers. Waaronder een reboot van Say It Again met Laurie Ileunen frontman van de Rasmus de zes keer platina en acht keer goud gecertificeerde... recordbrekende Finse rockband. Bad Wolves drummer en oprichter Josh Booklin vertelde over het nummer. Dit nummer heeft altijd veel voor me betekend. Ik heb er altijd van gehouden, maar ik had nooit verwacht... dat het zich zo zou ontwikkelen als met The Rasmus. Naar mijn mening is het een van de beste teksten op het album... en ik ben erg blij dat het eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Het is echt een van onze beste nummers. Dit nummer raakt me enorm en gaf me energie, zegt Illeunen. Het was een van de... Favoriete workout nummers voordat ik erop mocht zingen. Die dit oorspronkelijk uitgebracht op 3 november van 2023 via Better Noise Music. Bevat 13 nummers die de sound van de band in nieuwe richtingen stuwen. Met een mix van zware riffs en kenmerkende melodieën. Het album is meer dan 32 miljoen keer gestreamd. En de bijbehorende video's zijn meer dan 3,8 miljoen keer bekeken. Stay it again met Erasmus. Hoor je uiteraard nu bij Play It Loud Brand New.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 Daarom hoorde je na Bad Wolves die het zojuist in My Pain hebben onthuld als de tweede single van hun aanstaande tiende studioalbum, Made the Bridges We Burn, Light the Way. Jarenlange samenwerkingspartner Jari Heino keerde terug om de bijbehorende videoclip voor de Finse melodieuze death metal act te regisseren. Tegelijk met de release van de single heeft Century Media een releasedatum voor het album op 7 november bevestigd. Frontman Juka Pelkonen vertelde over het nieuwe nummer. My Pain is een verhaal over de tijheid waarmee je te maken krijgt wanneer een tegenstander verschijnt. Het gaat over de opkomende emoties van woede, angst en bezorgdheid. Kortom, het moment waarop de vecht- of vluchtmodus zich manifesteert. Het komt vaak voor bij straatbendes en soldaten, maar ook tussen vrienden en geliefden en familie. Het is een verhaal over het overwinnen van deze gevoelens en het worden van je eigen meester. En we blijven nog even in Scandinavië, want ook de Zweedse supergroep Crown kondigde met trots de release aan van hun derde studioalbum Wonderland, dat inmiddels op 22 augustus is uitgekomen via Frontiers Music. De zanger Alexander Strandel reageerde op de nieuwe plaat. Het voelt Fantastisch om dit derde hoofdstuk met jullie allemaal te delen. Samenwerking met het geweldige team van Frontiers en mijn broers Jonah, Kikken, John en Love was een absolute eer. Als je fan bent van Art Nation, The Poodles, Heat, Dynasty of Europe, dan is dit album iets voor jou. De band zet met dit album hun muzikale evolutie voort en bouwt voort op hun kenmerkende mix van melodieuze rock, doordrenkt met krachtige, metalachtige soundscapes. En op 11 augustus deelde de band hun tweede single Heaven Tonight... ...inclusief bijbehorende Visualizer. En je gaat hem nu horen in dit laatste blokje van dit eerste uur Brand New Augustus. Play it loud, kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. Tot slot dit laatste blokje kwamen de gemaskerde Portugese en Nederlandse band Garaya voorbij. Die bij Century Media Records hebben getekend. Na een decennium van ontdekkingen in verschillende tinten donkere metal zijn ze gearriveerd. Een prachtig raadsel van passie en extremiteit. De Britse metalhammer zei over Garea's laatste album coma uit 2024... Wanneer ze hun mantels laten zakken, levert Garrea ongetwijfeld de waar. De duizelingwekkende snelheid en meestelijke veranderingen in nummers als World of Blaze zijn majestueus. Garrea zei over hun contract met de wereldwijde metalgigant Century Media. Een nieuw tijdperk, een nieuw thuis. We maken nu deel uit van de grote Century Media Records familie. Om hun contract aan te kondigen bracht Garrea hun eerste nieuwe nummer uit bij het label, getiteld Submerged. Met de bijbehorende oogverblindende videoclip die je nu kunt streamen. In verband met vakantie is het metal nieuws de komende weken niet te horen... maar in plaats daarvan is er vanaf nu een nieuwe rubriek te horen... waarin je hoort wie er de komende week allemaal jarig zijn... dankzij de Play It Louds Birthday Bash. Welkom bij de Play It Louds Birthday Bash. Slipknot drummer Jay Weinberg en zoon van Bruce Springsteen drummer Max Weinberg viert vandaag zijn 35e verjaardag. Anthony Joseph Perry, beter bekend als Joe Perry en bekend als de leadgitarist en medecomponist van de Amerikaanse rockband Aerosmith, wordt op 10 september 75 jaar. Neil Elwood Peart was uh, het bekendste als de drummer van de Canadese progressieve rockband Rush. Op 7 januari 2020 overleed hij helaas. Op 12 september zou hij 73 jaar zijn geworden. En hij kondigde onlangs nog het allerlaatste 16e album van de band, het scheidstournee voor volgend jaar aan, met zijn trash metal band Megadeth. Op 14 oktober staan ze nog in de Ziggo Dome als support voor Disturbed. Gitarist en zanger Dave Mustaine wordt op 13 september 64 jaar. En dat waren de metal verjaardagen voor deze week. Volgende week hoor je deze rubriek weer, maar nu gaan we door naar het afsluitende nummer van dit eerste uur, Play It Loud, brand-new, augustus. En daarvoor reizen we weer terug naar Finland. ...waar de melodieuze death metal band Wolfhard op 12 augustus hun nieuwste single Carnivore hebben uitgebracht... ...inclusief een officiële videoclip. Het nummer is de lead single van hun aankomende EP Draconian Darkness 2... ...die op 19 september uitkomt via Raining Phoenix Music Records. De zanger en gitarist Thomas Sauconen merkt op... Carnivore gaat verder waar Draconian Darkness eindigde. Het is duidelijk dat de volledige plaat niet genoeg was om de vlam van inspiratie te doven, die door de duistere kant van de mensheid werd aangewakkerd. In plaats van evenwicht en harmonie te zoeken met de natuur en andere soorten om ons heen, we voeden en smullen we van de wereld waarin we leven. We consumeren meer dan ons deel is. Waar de natuur harmonie brengt, brengen wij vuur en duisternis. Ook muzikaal gezien is Carnivore sterk geïnspireerd op de duistere en meer majestueuze kant van Wolfheart. Tot zo na het nieuws van 10 uur met meer augustus releases van een grote selectie bekende en minder bekende internationale metalags met Play It Loud brand new.